12 uur. met het NWS Journaal. Op het strand bij Scheveningen wordt vandaag gezocht naar het lichaam van een 23-jarige surfer die bijna twee weken geleden omkwam op zee. Er doen ruim 20 mensen mee aan de zoektocht, waarbij ook honden en paarden worden ingezet. Op zee zelf wordt niet gezocht omdat het vanmiddag harder gaat waaien. In totaal kwamen er maandag 11 mei vijf watersporters om in Scheveningen tijdens slecht weer. De lichamen van de andere vier zijn al wel geborgen. Een laboratorium in de Chinese stad Wuhan heeft opnieuw ontkend... dat het verantwoordelijk is voor de coronapandemie. De Amerikaanse president Trump heeft een aantal keren gezegd... dat het virus zou zijn ontsnapt uit dit virologie-instituut. Maar de directeur noemt dat in een interview met een Chinese staatszender... een puur verzinsel. In Hongkong is opnieuw geprotesteerd tegen de invloed van de Chinese regering. De politie schoot traangas af op de honderden demonstranten... en heeft ook een aantal mensen opgepakt. Deze week stemt het Chinese volkscongres zo goed als zeker voor een wet die het in Hongkong verbiedt... om te streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijdende activiteiten. De Schotse veteraan Sandy Kortman is op 97-jarige leeftijd overleden, meldt Omroep Gelderland. Kortman deed in 1944 mee aan operatie Market Garden en kwam vorig jaar in het nieuws toen hij bij de 75e herdenking van de Slag om Arnhem... zijn parachutesprong van toen overdeed. Voor deze herdenking was Koortman niet terug geweest in Nederland... en was tot dan toe onbekend als oorlogsveteraan... omdat hij niet officieel geregistreerd stond als deelnemer aan operatie Market Garden. Het weer nog vanuit het westen net de bewolking toe... en valt er hier en daar ook wat regen. Het waait stevig en het wordt een graad of 15. De komende dagen neemt de wind af, schijnt de zon vaker... en dan wordt het ook wat warmer dan vandaag.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 terug bij het tweede uur van ZFM Jazz op zondag. En we hebben zelfs een derde uur, zoals ik al uh, aan het eerste uur zei. Maar we beginnen waar we het eerste uur ophielden... met soulvolle jazz van Oliver Nelson, een componist... Uh, en ook een begnadigd alt- en sopraan saxofonist. Zoals in dit nummer, I hope in time a change will come... Uh, dat hij schreef als een eerbetoon aan master Martin Luther King... Te vinden op een prachtalbum Black, Brown and Beautiful uit 1970. <mogelijk> natuurlijk ook geweldige saxonisten Zoals deze Dick de Graaf. Ook al heel wat jaren bezig. Weet in zijn muziek allerlei genres te verbinden. Heeft hij eigenlijk een heel warm klassiek saxgeluid. Maar combineert zijn muziek met allerlei moderne uh, uh, klanken uit de hele wereld. Heeft ook een fabuleuze techniek. En je hoorde hem hier uh, begeleid worden op steel drums, een heel ongebruikelijk instrument in de jazz natuurlijk, door uh, niemand anders dan Russell, Konkie, Hallmeyer, de maestro uit Curaçao, die veel samenwerkte met onder meer uh, uh, Monty, Alexander, Russell, Hallmeyer op steeldrums. Uit het album, van het album Four Winds, de song Inner Paradise, Dick de Ga. Sway until the morrow meets the morn Lay me on a throne full of velvet rose Burn me with a touch that melts the sky Burn me with that touch Color me with sapphire dreams and light Fire with your love. Sapphire dreams and light my heart of fire with your love. Call to me. Call me with sapphire dreams and light my heart of fire with your love. Rule. Geboren en getogen in Amerika. Maar al heel wat jaartjes woonachtig in Oostenrijk. Manoeuvreert uh, moeiteloos tussen verschillende genres. Jazz, blues, soul, gospel. Um, dit komt van haar album Sapphire Dreams. Gelijknamige titelsong uit de 2019. En dat uh, brengt ons bij een andere geweldige zangeres. Rachel Caswell. Een nummertje dat bekend is geworden. Um, in de uitvoering van Ray Charles vooral. Drown in my own tears. My pouring tears are running wild If you don't think you'll be home very soon I guess I'll drive Rachel Caswell prachtige stem, kraakheldere stem. bijgestaan op gitaar trouwens door Dave Striker, een van mijn favoriete gitaristen, en op drums Linda May O. Van het uh, album We Are All in the Dance. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, vrij vertaal, denk ik. Het nummer Drown in my own tears. Zweedse pianist Jan Lundgren met zijn uh, band. Uh, al heel wat decennia actief. Eigenlijk ook een uh, man met een klassieke achtergrond. Een plant in de jazz. Ja, geweldige pianist met een, een enorme goede uh, touch op de piano. Zowel met groovy nummers als ballads. Dit komt van een album van zo'n 20 jaar geleden, meen ik. Voor listeners only. En het uh, nummer heet Do It Yourself. Ja, we zitten alweer bijna. Uh, halverwege het tweede uur. En ik zei al, in het derde uur krijgen we wat uh, soundtracks van films, ja, tv-series. En een van de mannen die zich daarmee bezig hield, een van de mensen... is uh, Tom Scott, een uh, <coughs> saxofonist. Maar die uh, begon in de jazz. En heeft die jazz roots eigenlijk nooit uh, verlogen. Maar hij was de zoon van uh, Nathan Scott, een film filmsoundtrackmaker... Uh, die onder andere uh, Lassie en The Twilight Zone in zijn portfolio heeft. Nathan Scott en Tom. Die ging daar later vanaf de nou, mid-jaren zeventig ook uh, zich op toeleggen, Filmmuziek. Maar zo af en toe heeft hij nog uh, tijd om ook een jazzplaat te maken. Zoals deze komt van Bebop United uit uh, 2016. Uh, Silhouettes heet het nummer. Maar je komt Tom Scott straks ook tegen in het uh, derde uur. Met een uh, heel ander nummer. Maar je eerst Silhouettes. De saxofonist met op ook nog mooi trompetwerk. En dat brengt me bij Arturo Sandoval, de Cubaanse trompetist... die eind jaren tachtig tijdens een tour in Italië politieke asiel aanvoeg... in de ambassade van Amerika en de Amerikaanse ambassade in Rome. En sindsdien in Amerika woonachtig is en een fenomeen in het Latin jazz genre... We gaan even wat meer tempo in gooien. Een nummer dat iedereen kent in de uitvoering van Santana. Het is een nummer van uh, Tito Puente. Oye, come va. Zeggen. Arturo Sandoval, je hoorde hem op het laatst op de trompet. Je dacht misschien, waar blijft hij? Maar hij was er toch echt. Met de WDR, Big Band. Komen we bij een man, nog een man, met Latijns-Amerikaanse roots. Colombiaans in dit geval. Maar geboren en getogen, of tenminste getogen, moet ik zeggen. Geboren in Colombia, getogen in Nederland. Op zijn anderhalf jaar oud geadopteerd door Nederlandse mensen. Tico Pierhagen. Tico E. Hey. Aqua Bajo. Bunda Bozo. Saks trouwens door uh, Evrim Trujillo, die je misschien ook kent van The Preacher Man. Van het album Puro van uh, afgelopen jaar. Een uh, ingetogen album, maar echt uh, de moeite waard. Tico Piraar. De zwoele stem van de Amerikaanse zangeres Lauren Henderson van haar laatste album Alma Obscura. Het nummer El Arbol, de boom, denk ik. El, Ar. El, Ar. El Arbol, ja, de boom. Ja, ja, ja, ja. Ook in de tweede uur speciale aandacht voor een zeer recente release. Je kent misschien Alice Marsalis, de onlangs overleden patriarch... van die zeer muzikale familie, de Marsalis... Familie. Je kent misschien uh, Winton, de trompetist. Branford, de saxofonist. En misschien ook nog Jason, de drummer. Maar er is er nog één. Dat is uh, Delveo Marsalis. En die heeft uh, een, uh, ja, een partyalbum uh, uit. Uh, Jazz Party heet het ook. Uh, net uitgekomen, volgens mij een maandje geleden. Of drie weken geleden. Met zijn Uptown Jazz Orchestra. En wil je in een goede stemming komen. nou Dan moet je echt dit uh, album gaan aanschaffen. Dit nummer heet... Caribbean, second line. Delveo Marsalis is trouwens trombonist. Want ja, hij moest zich natuurlijk wel onderscheiden van zijn broers. Dus hij koos maar voor de trombone. ...muzikale families gesproken. De Marsalis familie. Maar die hebben ze ook... ...muzikale families in Chicago. Phil Corrin, uh, de trompetist... Had, uh, ...heeft acht zonen. En die vormen samen... ...het Hypnotic brass Ensemble. Ja, en die hebben ook hele groovy muziek. We zitten al uh, tegen het einde van het tweede uur. We worden nog meer groovy... ...in het derde uur. Dus uh, ga niet weg. Blijf bij ons bij ZFM Jazz. Mijn naam is uh, Edward Rauhorst. Uh, ik heb tijd voor nog... ...anderhalve song, denk ik. Misschien twee... Hypnotic Brass Ensemble, Francis. zomaar de soundtrack van een film kunnen zijn, een late-back movie. En over movies en soundtracks, daar gaan we in het derde uur mee aan de slag. Dus blijf bij ons bij ZFM Jazz. Mijn naam is Edward Rauwers. Tot zo. Ik ga er toch nog even uit met die Feo Marsalis. Een minuutje. Let your mind be free. Nou, daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Feo. Marsalis.